8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Bulgarije lijken te zijn gewonnen... door de centrumrechtse partij Gerb van voormalig premier Borisov. Zijn kabinet werd in februari tot aftreden gedwongen... na demonstraties tegen fraude en de hoge kosten van levensonderhoud. Volgens ExitPols heeft Gerb 31 procent van de stemmen gekregen. De socialisten kunnen rekenen op 25 tot 27 procent. Aan de verkiezingen in het armste land van de Europese Unie deden 36 partijen mee. Een partij van etnische Turken en de nationalistische partij Aanval lijken ook de kiesdrempel van 4 te hebben gehaald. De opkomst ligt waarschijnlijk onder de 50 De politie in Zeeland heeft waarschijnlijk de auto gevonden waarmee in terneuze een man is doodgereden.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Ja, hij hangt er toch al best een poosje... maar hoe die er ooit nou helemaal is gekomen, dat blijft toch nog een mysterie. De maan. Een nieuwe theorie over het ontstaan van de maan... zorgde onlangs voor ophef en zelfs intrige. Dat hoort u straks allemaal. Slans' meest vooraanstaande poolreiziger neemt afscheid, Laurens Hakkenbord. Hij is de gast. We kijken straks terug op 30 jaar poolonderzoek. Mosselbanken ontstaan nog steeds spontaan tot verbazing van onderzoekers. We mochten mee het wat op om ze te bekijken. En dat bleek niet zonder risico's. Vallen betekent draai en val op je schouder. Daaraan is je jas kapot en zo. Maar absoluut niet handen naar voren steken en opvangen... want de snijdt was door je polsen heen. En wat verder zoal voorbij komt, lichtgevende bomen, afkikkende ratten. We zoeken een lelijk gebouw waar het niet fijn toeven is. En een luisteraar wilde weten waarom mensen eigenlijk klappen, als in applaudisseren. Straks een deskundige antwoord, maar eerst leggen we de vraag maar eens voor aan feestgangers. Ik denk heel vroeger, dat, toen had je nog zeg maar echt een beetje zanderige ondergrond. En dan hoorde je dat helemaal niet, als je met je voeten op de grond stond. Terwijl dat klappen, dat hoor je gewoon altijd. Daar heb je ook niks anders voor nodig. Misschien is het wel een gewoonte uit Rusland. En elke keer als de koning voorbij kwam, of de tsaar, en dan stond iedereen buiten, met hele koude handen, dan mochten ze eigenlijk gewoon even hun handen warm maken. Misschien iets van de geesten verdrijven of zoiets. Op een nette manier, een manier. Uh, op een beschaafde manier, uh, enthousiast er over zijn. Dat zou dat niet zijn? Straks een deskundig antwoord. Maar eerst gaan we praten over de maan. En als je praat over de maan, hoewel die er al veel langer hing dan dat Nieuw Armstrong ooit geboren was, denk ik toch altijd aan Nieuw Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful for you,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 Meneer van Westreden, er zijn, er zijn eigenlijk altijd twee theorieën over de maanden. Eén is dat hij met ons is meegereisd vanuit van een andere hoek ergens in het universum. En als een vriendje al die tijd bij ons was. En de andere, die wordt ook wel de puisjestheorie genoemd. Hoe gaat de Nou, De puisjestheorie is, is dat de aarde heel vroeg in de geschiedenis van het zonnestelsel... een botsing heeft gehad met een andere planeet, een hele grote planeet.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 Wim en zijn collega's die hebben laten zien dat er in het heel waarschijnlijk is dat in het binnenste van, van de aarde op zo'n de kern, dat daar uh, zich ophopingen bevinden van uranium en thorium. Dat zijn um, materialen die kunnen splijten, die spontaan kunnen splijten. En die aanleiding ook kunnen geven tot een soort van uh, georeactor.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 Ik kon eerst niet geloven dat dat soort dingen nog, nog mogelijk waren. Uh, um, ik zit al heel lang natuurlijk in die, in, in die wetenschapswereld. Ik heb al gek, gekke dingen meegemaakt. Maar zo bruin heb ik nog nooit uh, zien bakken. En wat wat zou daarachter zitten? Want, want het is natuurlijk voorstelbaar dat, dat iemand het niet gelooft. Maar het kan ook zijn dat iemand het gewoon niet kan hebben... dat hij jarenlang ongelijk heeft gehad. Bijvoorbeeld. Of dat, uh, kijk, dat soort mensen uh, moet voor hun onderzoek geld aanvragen.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 Eerst maar even het slechte nieuws, dat is namelijk een record. De hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht is in geen tijden zo hoog geweest. En dat bleek allemaal uit onderzoek van het Scripps Institute in San Diego. In de afgelopen drie miljoen jaar, om precies te zijn, zat er nog nooit eerder zoveel CO2 in de lucht. En volgens de onderzoekers betekent dat dat alle maatregelen en pogingen om de uitstoot wat te beperken tot nu toe helemaal niks hebben geholpen. En de onderzoekers vrezen dat de eventuele opwarming van de aarde veel sneller zal gaan dan tot nu toe altijd werd gedacht. Lichtgevende bomen als lantaarnpalen, de milieubeweging in Amerika groeide meteen van het plan. Maar de twee jonge onderzoekers die het bedachten, die kregen met hun bedrijfje BioGlow in no time het geld bij elkaar dat ze denken daarvoor nodig te hebben. Het plan is heel simpel. Je voegt genen van lichtgevende kwallen toe aan een boom en die boom gaat gloeien. Het ziet er een beetje uit als, uh, als de film Avatar als u die toevallig gezien heeft. Nou, en die bomen zouden dan kunnen dienen als uh, lantaarnpaal, als straatverlichting. En de wetenschappers noemen dat natuurlijk licht. Een vaccin tegen heroïneverslaving. Bij ratten blijkt het alvast te werken. Onderzoekers maakten de ratten eerst verslaafd aan heroïne. gaven ze vervolgens een middeltje dat de afbraakproducten van die heroïne in het brein onderdrukt. Waardoor de werking in de hersenen uitblijft. De verslaafde ratten kregen ineens veel minder trek in heroïne. En zo zou je de fysieke verslaving alvast voor een deel kunnen oplossen... of in ieder geval flink verminderen. En de wetenschappers hopen in de toekomst ook een vaccin te bedenken... tegen elke andere denkbare verslaving. Airconditioning is een van de grootste stroomverbruikers in de wereld. Dus wat zou het mooi zijn? Een gebouw dat zich geheel verwarmt, maar ook koelt en de lucht ververst met zonnepanelen. En dat is maar het begin van de droom van Benjamin Bronsema. Hij promoveert op 78-jarige leeftijd op zijn uitvinding De Natuurlijke Airconditioning. Goedenavond, meneer Bronsema. Ja, een zonneschoorsteen. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen, een zonneschoorsteen? Wat is het? Een zonneschoorsteen, dat is een, een, een glazen schacht aan de buitenkant van een gebouw, op het zuid-zuiden, zuid, zuidoost, zuidwest, waar de zon de lucht in verwarmt. Die lucht stijgt op en die is dus in staat om het gebouw af te gaan zuigen. Die lucht wordt opgewarmd en die, bovenin die zon is die lucht heel heet geworden. Dat kan soms tot 80 graden oplopen. En die warmte wordt dan teruggewonnen. We gaan die lucht dan koelen. En het water wordt erover warmt. en het warmte wordt opgeslagen in het gebouw. Of in, en meestal zal het zijn, in, het, in de grond onder het gebouw. Dus je gebruikt de zon om het gebouw te ventileren en om het gebouw te verwarmen? Ja, ja. ja. Maar de zon schijnt helemaal niet zo vaak in Nederland? Uh, er zijn meerdere uh, uh, krachten die werken op dat gebouw. Het heet niks voor niks Earth, Wind en Fire. Earth staat in dit geval voor de aarde, de aardmassa, de dus zwaartekracht. Wind staat voor de wind en fire staat voor de zon. En uh, het aardige van dit concept is dat, uh, dat zon en wind, die zijn redelijk complementair. Als het uh, veel zon is, dan is er uh, vaak niet zoveel wind. Maar als het vaak hard waait, dan is er vaak niet zoveel zon. En de wind die is ook in staat om een gebouw af te zuigen. Dat zijn complementaire krachten eigenlijk. Dus de zonneschoost in verwarmte lucht die stuurt het naar boven toe. Maar boven in het dak zit een heel bijzonder gevormd dak. Ik noemde het Ventec dak. En door de Venturi werking wordt lucht uit het gebouw afgezogen. Dus er zijn eigenlijk meerdere krachten die ervoor zorgen dat het gebouw afgezogen wordt. Wat is uiteindelijk uiteindelijke droom? <laughs> De droom is om een, een, een, een, op basis van dit concept om een gebouw te, ont, te ontwerpen of te herontwerpen. Ik denk aan een bestaand kantoorgebouw kantoorgebouw van minstens 15 meter hoog en een niet al te ingewikkelde platte grond. want voor zo'n eerste demonstratieproject moet het niet al te moeilijk worden natuurlijk. Um, en dat willen we dan, dat gebouw, dat willen we dan gaan revitaliseren, zoals ik dat graag noem, op basis van het Earth-interview concept. We maken erin een, een, een binnenklimaat wat vergelijkbaar is met een traditionele airconditioning, alleen we een aantal aspecten die zo negatief zijn voor traditionele airconditioning, de tocht en geluid van die ventilatoren, dat komt niet voor. Dus we maken daar een prima binnenmilieu in zo'n gebouw. En uh, ik denk dus aan een bestaand kantoorgeborger in Nederland... Wat, uh, wat, er, uh, ja, wat er niet uitziet, wat lelijk is. Dat zijn er genoeg? Uh, dat zijn er genoeg, ja. <laughs> Daarnaast uh, moet het gebouw ook uh, een hele hoge energierekening... heeft het gebouw waarschijnlijk een hoge energi en energierekening. Um, en zijn de mensen helemaal niet tevreden over het binnenmilieu? Nou, dat gebouw, daar staat de eigenaar dus voor de keuze. zal ik het maar afbreken? En dan kom ik en dan zeg, steek ik mijn vinger op. Zeg, nee, niet afbreken. We gaan het gebouw herontwerpen. op basis van het Earth in Fire concept. We maken er een uitstekend binnenmilieu in. We zorgen dat het energie neutraal wordt. Het gebruikt geen energie meer. En we maken er een heel mooi gebouw van. Een architect is dan architecten die zijn onmisbaar bij de uitvoering van dit concept. Het klinkt alsof u nog een gebouw zoekt. Klopt dat? E, e, ja, ik, dit is een soort oproep. Ik, ik, ik, ik ben. Mijn promotie is 7 juni aanstaande. En daarna ga ik heel bewust zoeken naar een dergelijk gebouw, ergens in Nederland. Om dit dan uh, op basis van het concept te kunnen verbouwen. Ik zoek daar partners voor. Ik ben in overleg op dit moment met een paar uh, marktpartijen in de bouwwereld. En ja, we zitten natuurlijk om een, echt om een gebouw te verlegen wat, de, wat zich daarvoor aanbiedt, wat ervoor geschikt is. En B. Ook een, een opdrachtgever die, uh, ja, die in het concept ook gelooft. Die, die in mijn droom gelooft, laat ik het zo zeggen. Want, want de, de promotie was eigenlijk een soort eerste stap op weg naar die grote droom. Ja, eigenlijk wel. Hoe Kijk, noemt u zichzelf? Het is een zichzelf, als... droom misschien voor mij, want ik heb mijn hele leven lang airconditioning installaties ontworpen. Compleet met luchtbehandelingskasten, kanalen, pompen, pijpen, koelmachines enzovoort. En pas uh, na mijn uh, pensionering, ik werkte al een tijdje bij de TU Delft, bij de faculteit bouwkunde ben ik begonnen met dit, met dit nieuwe concept. En het concept, de bedoeling van het concept is altijd geweest... om die, die kloof tussen architectuur en, uh, en installatietechniek te overbruggen. Architecten die hebben een hekel aan installatietechniek... Uh, Installatietechnici, die zijn een beetje bang voor architecten. En om die kloof, te overbruggen heb ik een concept bedacht, dat Earth in Fire. Wat dus, uh, de, wat dus de architect mede verantwoordelijk maakt voor het ontwerp van het binnenklimaat in het gebouw. De droom is heel helder. Hoe ja. noemt u zichzelf? U bent niet meer installatietechnicus, u bent uh, uh, promovendus in, in de wetenschap. Maar hoe zou u het noemen als u het een mooie pakkende naam moet geven? Nou, ik, ik, ik, ik noem mezelf ook klimaatadviseur. Dat klinkt heel gordroog en alledaags. Moet dat niet beter? Kijk, ik maak gewoon een goed binnenklimaat in de En uh, uh, ja, ik, ik ben geen architect. Uh, ik wil ook nooit op een stoel van architect zitten. Architecten, dat zijn toch uh, vaak halve kunstenaars. En ik, dat moet ook vooral zo blijven. Die zijn erg belangrijk voor het, uh, voor het aanzien van gebouwd Nederland. Daar wil ik me helemaal niet meer bemoeien. Alleen ik wil architecten verleiden om gebouwen ook zodanig te ontwerpen dat die zon en die wind op zo'n gebouw zoveel invloed kunnen hebben dat het concept ook gaat werken. Juist. En dat gaat ook niet meer met elk gebouw. Het, het, moet, het, het gebouw het zal heel duidelijk zijn. onderscheiden. Zo'n zonneschoorsteen, zo'n zonnegevel, laat ik het zeggen, zo'n dak wat erop zit, dat, is, dat ziet er heel anders uit. En dat kan een gebouw enorm vervraaien. En dat kan ook een landmark worden voor een, voor een, voor een vrij, uh, voor de rest vrij anonieme gebouw. Dus als iemand werkt in een gebouw, en dat zullen er velen zijn, dat lelijk is. Dat eigenlijk gesloopt zou moeten worden, maar het bedrijf heeft geen geld. En het is er ook binnen niet te harde, omdat het klimaat niet goed geregeld is. Stuur een mailtje. Het bedrijft wel heel erg, maar nou ik begrijp wat je ja. bedoelt. Dan dient zo'n gebouw er in principe aan om omgebouwd te worden... Architecturaal en ook wat betreft het, het, het, binnen het klimaatsysteem voor een erg en gebouw Nou, en ik, dat gebouw moet er gewoon komen. Alleen wanneer en hoe weet ik nog niet. Maar ja. mijn eerste zorg is momenteel de promotie, dat begrijpt u, dat is over een paar weken. En uh, ja, daarna gaan we heel uh, actief uh, bezig met het met Het, uh, het, het, project, het pilot project. Ja. Labyrinth Radio Meneer Bronsma, gefeliciteerd met de promotie alvast en dank u wel. Ja, dank u wel. Dat was Ben Bronsema. Zometeen gaan we het hebben over de vraag waarom mensen eigenlijk applaudisseren. Maar eerst gaan we mee op expeditie naar een mosselbank met Norbert Dankers. Luistert u naar een reportage van Frederik Melman. Als je valt... Draai op je zij en val op je schouwen. Dus onder geen voorwaarde je handen uitsteken. Ik kan je dadelijk de, de zolen van onze laarzen laten zien. Die zijn helemaal aan, de, aan stukjes gesneden. Dit is onderzoek onderzoeker Norbert Dankers van instituut Imaris. Vandaag ga ik met hem op een nogal gevaarlijke expeditie. Dus vallen betekent draai en val op je schouwen. Daaraan is je jas kapot en zo. Maar absoluut niet handen naar voren steken en opvangen... want dan snijdt was door je polsen heen. We beklimmen geen bergen of dalen van een vulkaan. Nee, we gaan op zoek naar mosselen in de Waddenzee. Te voet over het wat. En dan wil er nog wel eens een vlijmscherpe oester door je rubbelaars snijden. Nou, het waait lekker hard hier. We zijn op Ameland, beland. En we lopen nu de kade over de boot op. De krukel heet die. Waar gaan we heen? We gaan hier naar een mosselbank in de Ballemerbocht uh, tussen de veerstijger van Ameland en de oude, uh, de oude dam waar de reddingboot ligt. Uh, daar valt een mosselbank droog die er in uh, 1995, 1994 al ontstaan is. Toen in 1995 een beetje verdwenen door die winters van 1996 en 1997 ook nog. En uh, sinds die tijd is hij uitgegroeid tot een grote mosselbank en de laatste vijf jaar tot een behoorlijk oesterrif. De laatste jaren is er in de Waddenzee geen enkele jonge mosselbank meer ontstaan. Maar afgelopen winter waren er plotseling veel nieuwe mosselbanken. Ja, stand bij. Oké, okay, dankjewel. Nou, we gaan naar deze bank omdat wij vanuit ons onderzoek willen weten hoe ontwikkelt een bank zich over de lange termijn. Dus een bank ontstaat als, als hele kleine mosseltjes die op een gegeven moment in augustus op het wat liggen. En uh, de helft van die banken die verdwijnt dan de eerstvolgende winter. Maar een deel blijft liggen. En langzamerhand worden die banken steviger. Het wordt keiharde klei. Uh, de mosselen stormen niet meer weg met een, uh, met een beetje wind. En we willen dus weten van als ze ouder worden zo'n bank. Uh, blijft die bestaan? Valt er af en toe nieuw uh, mosselzaad in? Of kleine mosseltjes uh, ontstaan die weer binnen die bank. Hè, omdat ze zich daar veilig voelen kunnen hechten. En we zijn dus een aantal banken al bijna 20 jaar lang dus vanaf 1995 aan het volgen om te kijken hoe de ontwikkeling is. Toe hebben dat meegekregen, uh, Martin. Het komt zo jullie kant op. op. Ja, toe. Toe denk ik. we kunnen de motor starten en uh, je hoort alle alarmen nou en dadelijk uh, kunnen we varen. rossen kunnen los en dan uh, naar zee. Krukkel verdrekken we vanaf nijs. Nee, we moeten met een boot, want uh, er is zo'n ontzettend slikkige baai dat als je daar het voet van de dijk naartoe zou willen, dan, uh, dan overleef je het niet, dan blijf je half vast. vastzitten. Moeten ze komen losbikken? Ja, dan uh, moet je ze er echt uh, met, een, met een ankerlier uittrekken. Uh, we hebben een is andere... er wel eens gebeurd dan? Ja, ja, we hebben wel eens mensen gehad uh, dat er gebeld wordt naar het lab van kom helpen met ladders en touwen om uh, mensen uit de modder te trekken. Zelfs de ervaren types dus? Ja, ja en uh, vooral als je studenten en stagiaires hebt uh, of journalisten met weinig ervaring, die willen nog wel eens uh, problemen hebben. Nou, ik werk dan niet van je zijde, ik blijf, <lacht> ik blijf mooi naast je lopen. Maar uh, Nee, maar goed, zelfs naast je lopen, uh, is een... Een techniek om op het wat te lopen in de modder. Je moet als je stilstaat en je begint weer te lopen, iedereen beweegt dan eerst zijn bovenlichaam naar voren en dan zet hij de stap. Als je dat doet, lig je meteen plat. Je moet eerst je voet uit de modder trekken, dan die stap zetten en dan je andere voet en dan eerst je hiel optillen en dan je teen er netjes uit laten glijden. Uh, nou, Daar uh, heb je wat oefening voor nodig, zeker als je een paar kilometer moet doen. De rubberboot gaat nu overboord. Nou, dan moet er even zwemvest aan. En dan gaan we naar de kant. Dat is maar 50 meter, dan kunnen we alweer lopen. En dan gaan we het wat op. De bank die begint nou aardig droog te komen. Je ziet nou ook de kleuren wel wat veranderen. De lagere stukken zitten wat kokkelsschelpen ingewaaid. Er zitten stukken met zeepokken erop. En die zijn weer wat lichter. En er zijn sommige stukken die zijn heel donker. En daar zitten wat grote algen en wieren op. Wij hebben we verboden. En je weet dat de schipper moet droge voeten houden, hè? Ja. Hier kun je zo over keihard zand naar de kant lopen. Klein eindje verder, volkomen onmogelijk. Dus, ja. Maar de jongens weten hier de weg, dus dat is wel uh, gunstig. Goed. Ja. Ik, ga de, ik ga de gps nu even instellen. Ik heb op één gps de track van vorig jaar. Die kun je hier op het scherm zien. En de andere die stel ik nou dadelijk in dat hij uh, elke vijf seconden een punt maakt. Dus terwijl we rondlopen krijgen we weer precies een kaartje van hoe de bank er dit jaar uitziet. En dat kunnen we dan vergelijken met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarna gaan we er zich zacht overheen lopen en tellen we het aantal stappen met en zonder mossel of oesters. Dan weten we het bedekkingspercentage. Nou, zullen we gaan? Ja, maar goed. Oké. Okay. En kijk dus uit voor de scherpe oesters. Als je valt, op je zij draaien. En uh, probeer niet tussen oesters in zacht slip te stappen. Want dat kan heel erg zacht zijn. Maar dat zien we wel. En stel nu dat uh, we in de Waddenzee helemaal geen mosselbanken zouden hebben. Wat, ja, wat voor effect zou dat hebben? Dan hadden we geen eiderende. Dan hadden we geen schollexers, Dan hadden we veel minder lepelaars. En... Uh, Waarschijnlijk ook geen of nauwelijks steenlopers. Er kan iemand zeggen, ja, nou ja, jammer dan. Dan nog wat minder vogels. Het systeem, de Waddenzee, die blijft wel bestaan. Maar het is dan een wezenlijk ander systeem. En op zich zijn die vogels natuurlijk wel heel erg leuk. Want je hoort ze nou een beetje op de achtergrond. Ja, wat moeilijk met de wind. Maar eh, als je hier langs de dijk loopt, dan zijn het toch wel, is het toch wel een prachtig gezicht... om die onvoorstelbare grote hoeveelheden op te zien vliegen. Ja, en zonder vogels zou de Waddenzee zeer waarschijnlijk geen UNESCO-werelderfgoed zijn. Dit jaar wordt ook het Deense deel aangemeld. Dus dan is de hele internationale Waddenzee werelderfgoed. Ja, hoe was de dag? Nou, wat opviel was dat de oesters min of meer in... Nou in kuiltjes lagen, van, van enkele meters doorsnee. En dan blijven er hoge slipbulten omheen liggen. En dat is een, een structuur die we eigenlijk in de Waddenzee nog niet zo kennen. Verder viel op dat er eh, toch wel regelmatig jonge mosseltjes tussen de oesters zaten. Goed nieuws. Ja, dat is best goed nieuws. Uh, het was iets minder als ik eigenlijk verwacht had, omdat er vorig jaar op een aantal plekken heel erg veel mosselen, nieuwe mosselbanken ontstaan zijn. Wat we dus al jaren niet meer gezien hadden. Dan hadden we gehoopt van hier tussen die oesters zal wel meer gevallen zijn, maar ze zitten er wel tussen. Hier zie je ook, zie je ook tussen de oesters heel veel mosselen zitten. Misschien is er nou wel een beetje hoop. Er is uh, sinds kort een virus uh aangetoond in de oesters uh, niet schadelijk voor mensen maar het heeft de japanse oestercultuur behoorlijk uh, nou schade toegebracht en uh, dat virus is nu ook in de waddenzee aangetroffen dus misschien gaan de oesters het iets minder doen en zo'n een combinatie van oesters en mosselen waar wat mij betreft dan wat meer mosselen in zitten dat uh, zou toch wel mijn voorkeur hebben dus misschien uh, gaat het beter binnenkort nou, we gaan weer. Eerst, eerst je voet optillen en dan pas bewegen. In de rubriek post kunt u iedere week terecht met vragen waar u via Google het antwoord niet eens op heeft weten te vinden. kan van alles zijn. Iets waar u mee rondloopt. Iets wat u uh, zich altijd al heeft afgevraagd maar nooit een antwoord op kon vinden. Labyrinthradio.nl De vraag van deze week kwam van Floortje Vissers. Hallo Floortje. Hallo. Wat was die, uh, wat was die vraag? Uh, mijn vraag is hoe het, uh, waar onze gewoonte vandaan komt dat we altijd applaudisseren. In je handen klappen als je iets mooi vindt of als, als de landing geslaagd is. Hoe kwam ja. je op die vraag eigenlijk, als ik het vragen mag? Um, ja, je ziet het natuurlijk altijd, zowel bij uh, concerten als bij andere gebeurtenissen. Als mensen blij zijn, dan gaan ze in hun handen klappen. Um, ja, ik heb het me altijd al afgevraagd, dus uh, vandaar deze vraag. We gaan uh, ver terug in de geschiedenis. Vic Meijer is uh, historicus. Goedenavond, meneer Meijer. Goedenavond. Kenner van de oudheid, van de, van de Romeinse cultuur. Enig idee, waar komt dat vandaan, applaudisseren? Nou, applaus, applaudisseren, dat komt van het Latijnse werkwoord applauderen of atplauderen. En dat betekent slaan tegen. <clears throat> en dat kan dan zijn slaan tegen een voorwerp of slaan in je handen. En om op die manier je stemming tot uitdrukking te brengen. En dat applaudisseren, dat kwam bij de Romeinen al... Heel veel voor. Het werd uh, gedaan in de uh, gladiatorenshows. Als er uh, een succesvol gevecht was, dan sloeg men op de banken. Men klapte in de handen. Men deed dat bij de wagenrennen. En men deed het ook bij het uh, toneel. Dus het was een gewoonte die bij de Romeinen ingeburgerd was. Maar die waarschijnlijk niet van de Romeinen zelf... Waarom? waarom? Waarom is dat een goede manier om geluid te maken dat je iets mooi vindt? Nou, het gaat ook vaak gepaard met andere vormen van geluid. Vaak in, uh, in sportwedstrijden uh, en bij de gladiatoren spelen en de wagenrennen... ging je natuurlijk uh, gepaard met uh, uh, schreeuwen ook... Mensen die precies aangeven wanneer de mensen eigenlijk uh, mochten klappen. Wat bij televisieprogramma's uh, weet ik toevallig ook altijd het geval is. Dus dan staat er ook altijd zo'n je voor te klappen. Ja, dat is ook een klakkeur en dat is daar overgebleven. En daarna, <coughs> daarna zijn er natuurlijk allerlei uh, gebruiken gekomen... dat je ja, wel mocht klappen en niet mag klappen. Bijvoorbeeld als, wij, naar het, als het, stel dat wij samen naar een theater gaan... dan mogen wij wel klappen als de dirigent opkomt... Maar tussen de stukken door, tussen de bedrijven door... mogen wij niet klappen. En dat is, dus je hebt ook weer uh, applaus onder bepaalde conventies. Dus uh, bij uh, sport kun je het ongelimiteerd doen. Bij populaire muziekprogramma's wordt het ook niet als een probleem gezien. Maar bij klassieke muziek of bij toneelspel... Ja, dan moet altijd uh, goed uitgekeken worden. En iemand die tussen de bepaalde stukken door uh, applaudisseert... Ja, die krijgt meteen de verwijtende blikken van al zijn medebezoekers uh, op zich gericht. Hoe zat dat bij die Romeinen eigenlijk? Had je, had je etiketten bij de gladiatorengevechten Van wanneer je mag klappen en joelen en wanneer niet? Nou, daar was niet echt een etikette. Ik bedoel, uh, je klapte zowel om je positieve uh, emoties te laten zien... als ook negatief. He, zoals je ook nu ziet, als er een langzaam handgeklap komt in een stadion... of wat ook maar... Dan wordt dat gezien als een uiting van negativiteit. En dat had je in de oudheid. Had je natuurlijk ook. Er waren, behalve gladiatorenspelen. Had je natuurlijk toneelspelen. Je had een soort politiek cabaret. En de, de, de mime, de pantomime. Je had van die mensen. Zoals politieke cabaretiers nu. Die allerlei uh, voorstellingen deden. En dan konden de mensen dan met enthousiast applaus. Of met een heel zacht, traag handgeklap, uh, laten merken of ze het er mee eens waren of niet. En bij de wagenrennen had applaus ook nog de functie van een soort politieke barometer. Uh, een keizer die in het stadion kwam, die werd meteen begroet met applaus. En dan kon hij horen aan de vorm van het applaus, aan de vorm van de kreten, de toejuichingen of de afkeuringen, of die uh, positief beoordeeld werd, populair was, of dat hij juist werd uitgejaagd. Dus Kortom, de vorm het is... van het applaus kon je ook het nodige afmeten. Kortom, de Romeinen deden het al in vele vormen uh, en maten... maar ze hebben het waarschijnlijk niet uitgevonden. Maar... Nee, ik denk dat het... Maar ik heb daar verder niet veel over kunnen vinden. Het zou dan eens een leuk onderwerp iemand om een scriptie of een proefschrift over te schrijven... van hoe is het applaus in de loop der tijden ontwikkeld. Het is wel een Latijns woord. Maar dat wil niet zeggen dat het uh, Latijnse woord ook duidt... op een uitvinding van de Romeinen... Ik denk dat het ook bij andere volken <coughs> al in gebruik was. Mooi onderwerp voor een uh, proefschrift. Fik Meijer, hartelijk dank. En uh, Floortje Vissers, ja, dit is uh, zover als we gekomen zijn, uh, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ja, ik uh, vroeg het aan Floortje, maar die. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Oké, okay, nou, dankjewel Bedankt voor dan. de vraag. En uh, wie verder nog een vraag heeft, vindt Dankjewel, Floortje Vissers. En dankjewel ook, Fik uh, Meijer. Zijn eerste expeditie was naar de bloedhete Sahelwoestijn... en daarna wijdde hij zijn hele leven aan archeologisch onderzoek in de Poolgebieden. En nu neemt hij afscheid. Laurens Hakkerbord, hoogleraar arctische en antarctische Studies, is hier in de studio. En met hem gaan we terugkijken op uh, 30 jaar Poolonderzoek. Welkom, uh, meneer Hakkerbord. Ja, dank wel. Ik kan me niet voorstellen dat u echt afscheid neemt. Dat is toch helemaal niet zo? Nou, gedeeltelijk wel. Uh, ik heb natuurlijk nog een aantal promovendi... die ik graag uh, tot aan hun proefschrift wil uh, begeleiden. En uh, dat zal dus nog wel even duren. Maar uh, ik ga me niet meer met de dagelijkse zaken uh, op het it Centrum bemoeien. Gaat u wel nog expedities doen? Dat is de vraag. Uh, ik heb net nog weer, dat is een beetje het dubbele in het hele verhaal. Ik heb net nog weer uh, geld gekregen van NWO om uh, een uh, postdoc aan te stellen. En die postdoc die moet ik ook een beetje begeleiden. Dus ik uh, denk wel dat ik nog wel eens naar het noorden toe ga. Zou u kunnen leven zonder, zonder ooit nog naar, naar de poolgebieden te gaan? Zou u dan gelukkig zijn? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, ik ik heb allerlei andere mogelijkheden natuurlijk om naar de poolgebieden toe te gaan. En zo organiseer ik bijvoorbeeld voor komende zomer een reis voor alumni van de Universiteit van Groningen naar het poolgebied, naar Groenland. En zo zijn er eigenlijk wel meer mogelijkheden om ook zelfs naar Antarctica toe te komen. Wat is er zo uh, mooi of, of zo, zo interessant aan de poolgebieden? Waarom heeft het u zo gegrepen? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met mijn, uh, mijn opleiding als fysisch geograaf. Uh, in heel veel streken op de aarde is de vegetatie eigenlijk maar een versluierend element van de vormen die die aarde heeft. En uh, uh, als je in woeste gebieden komt waar uh, nauwelijks vegetatie aanwezig is, dan, uh, dan, dan, dan kun je dat heel goed bestuderen. En, ik heb altijd een soort voorliefde gehad voor uh, woeste gebieden. En dat is ook de reden waarom dat ik op een gegeven moment uh, naar de Sahel ben gegaan en daar onderzoek heb gedaan. En ook daar groeit weinig vegetatie en op sommige plekken zelfs helemaal niet. En daar kun je dus prachtig onderzoek doen. En datzelfde uh, toen ik op een gegeven moment de gelegenheid kreeg om uh, in het Noordpoolgebied onderzoek te doen. Toen was dat ook meteen het, het, het element wat mij fascineerde. Maar dan ga je wel van een heel warm gebied naar een, naar een extreem koud gebied. Ja, ja, en als je dan ook nog de link legt met mensen... dan uh, hebben die gebieden eigenlijk nog veel meer overeenkomsten. Het is niet alleen dat het beide woestijnen zijn. De ene is een, wat wij dan noemen een woestijn... en de andere is een polar desert, dus een koude woestijn in feite... Uh, maar ook zit de mens, uh, die zit daar echt aan de rand van, uh, van zijn mogelijkheden. En dat is dus ook iets wat, wat mij eigenlijk vanaf het begin gefascineerd heeft. Hoe zijn mensen in staat om in dit soort gebieden zich staande te houden? Hoe zijn mensen in staat om uh, voor voedsel te zorgen en een leven op te bouwen in zo'n ontzettend woest gebied? Die vraag kan ik meteen aan u stellen... omdat u inmiddels ervaren bent in het leven in extreme omstandigheden. Ja, dat is ook meteen de reden waarom dat ik uh, bijvoorbeeld nooit naar de Noordpool ben geweest. Uh, ik ben meer geïnteresseerd in de gebieden rondom de Noordpool... Juist omdat ik graag wil weten hoe die mensen daar leven. En je ziet dus dat... Uh, ik ben bijvoorbeeld naar het noorden van Groenland geweest. In Piriland. En uh, daar hebben we onderzoek gedaan naar uh, jagers-verzamelaars. En als je daar rondloopt... zie je dat er ontzettend weinig uh, beesten rondlopen. En we hebben een hele berekening gedaan... over hoeveel uh, kilocalorieën die dieren opleveren. En hoeveel mensen daarvan zouden kunnen leven. En dan blijkt het dus dat mensen daar eigenlijk alleen maar kunnen leven... in hele kleine groepjes... En alleen maar een nomadisch bestaan kunnen, kunnen leven. Dus van ene plaats naar de andere plaats kunnen trekken. Want anders uh, kun je je daar gewoon niet in leven houden. Omdat er te weinig beesten zijn en te weinig voedingsstoffen dus zijn eigenlijk om daar te leven. Dus als je dan rondtrekt in een in een kleine nomadische groep, van, van hoeveel mensen hebben het dan over? 7, nou, dan hebben we het over 8, hele kleine groepen, rondom een hele goede jager. Dat, dat, dat zie je, dat patroon zie je meestal. En dan heb je het over een, een groepje van uh, nou acht ja, tot tien mensen. En die zijn altijd samen? Uh, nou, dat, dat kan wel in wisselende situaties zijn. Uh, in de winter kwam men meestal samen op een plek wat, wat zuidelijker gelegen was. En uh, daar had men dan ook de uitwisseling met andere groepen. Maar in de zomer was men dus echt uh, in, in, uh, aan de rand van hun uh, mogelijkheden... van hun areaal was men bezig om in, als klein groepje... van plaats naar plaats te trekken en van beest naar beest te trekken. Dan moet je het wel goed met elkaar kunnen vinden. Ja. Dat, uh, maar kijk, dat is een luxe die wij hebben. Maar dat had men toen niet. Het was gewoon een kwestie van overleven. Dus met elkaar vinden, je moest het met elkaar vinden. Je moest het samen doen. Uh, en de jager, die was, uh, of iedereen was afhankelijk van die goede jager. Heeft u zich wel eens voorgesteld hoe het voor u zou zijn om in zo'n troep te leven? Ja, ik heb me dat geprobeerd voor te stellen. Maar dat is, dat is echt ontstellend moeilijk. Omdat je dat bestaan eigenlijk niet kent. Als wij hebben in het noorden van Groenland... en dan heb ik het echt over 83 graden noordenbreedte. Dus echt bij Kaap Morris Jezeb zijn we geweest. En daar hebben we zo'n 150 kilometer rondgetrokken... Met, met voedsel bij ons. Wij mogen niet jagen. Dus uh, ja, dan ben je afhankelijk van het voedsel wat je zelf meeneemt. En dan zie je ook hoeveel voedsel je eigenlijk nodig hebt. En na, uh, we zijn er drie weken geweest, na die drie weken was ik behoorlijk afgevallen. Dus ik denk niet dat ik het, uh, dat ik het gered heb, uh, gered zou hebben. Heeft u het wel eens uh, zwaar gehad dat u dacht, waarom doe ik dit eigenlijk? Natuurlijk, dat soort momenten heb ik ook wel gehad. En, uh, ik denk dat iedere onderzoeker dat heeft. En zeker onderzoekers die onder moeilijke omstandigheden aan hun gegevens moeten zien te komen. Maar dan, uh, ja, dan was er altijd wel weer iets wat me er weer uitrok. Er was altijd wel iets in die natuurlijke omgeving. Bepaalde beesten of uh, een, een, een, een mooi landschap of een prima weersituatie. Die mij dan weer uh, optimistisch maakte en weer uh, de energie gaf om voor te gaan. Die beesten kunnen ook gevaarlijk zijn. Ijsberen, wolven. Ja. Bent u weleens belaagd? Uh, ik heb wel eens problemen gehad met ijsberen. Ja. Direct het eerste jaar dat ik uh, op Spitsbergen was, met een hele groep met zeven mensen, om daar een opgraving te doen uh, van Smerenburg, een Nederlands uh, walvisvangstation, uh, werden wij uh, na, ik geloof al na twee weken, uh, werden we geconfronteerd met een ijsbeer die op ons kamp afkwam. En die heb ik toen moeten schieten. En dat, uh, dat heeft me heel lang uh, bezig gehouden. Emotioneel bedoelt u, na nou Ja, emotioneel. Ja, ja. Maar, want hoe gaat dat, het, het neerschieten van, van een ijsbeer? Een... Ik bedoel, je richt en je, en je drukt op dat knopje en, en er gaat een kogel. Maar mo moet je meteen schieten of moet je even wachten tot die nee, stilstaat? Je, uh, je moet hem op zo'n afstand laten komen dat het geen jagen is. Hè? Dus je moet echt bedreigd zijn, want er, er volgt een heel, hele procedure. Hè? De, de, uh, de, de gouverneur, de zusman, zeg maar de politie... Uh, van Spitsbergen komt dan naar je toe... en die komt een heel proces verbaal opmaken. Dus je moet echt uh, uit noodweer handelen. Dan wordt het geaccepteerd. En, uh, dus je moet hem eigenlijk niet. dichtbij laten komen? Je moet hem die... behoorlijk dichtbij laten komen... voordat je echt gaat schieten. En dan ga je eerst altijd nog uh, over zijn kop heen schieten... en probeer hem dus door die knal... Uh, ja, af, af te wenden. En uh, dan, uh, ja, als het niet anders kan, dan schiet je. Want er zijn er steeds minder. Er wordt steeds aandacht gevraagd voor de ijsbeer en dan moet je er toch een uh, ja, afschieten? Ja, maar dat, dat, dat is ook niet helemaal waar hoor, dat er, uh, dat er minder ijsberen zijn. Uh, er komen steeds meer ijsberen voor die, uh, die, die een moeilijke conditie hebben. Dat wel, maar als je bij Spitsbergen kijkt, er zijn bijvoorbeeld op Spitsbergen nog nooit zoveel ijsberen geweest. En datzelfde geldt ook voor bepaalde delen in, uh, in, in Siberië. Hoe kan dat komen, die van andere plekken? Die, die hebben een prima bestaan. Er zijn zeehonden genoeg, eh, eten genoeg... en eh, ze komen vanuit het oosten van Spitsbergen, waar ze dus eh, meestal overwinteren... Eh, komen ze naar eh, de westkust van Spitsbergen. En op Spitsbergen zitten zo'n drie, vierduizend eh, ijsberen. Dus die, die hebben een goed bestaan. Dus die, die zijn dan niet verhalen, zo dat, dat, ze, dat valt dat allemaal ze mee eigenlijk? Nou ja, het valt mee. Eh, daar valt het mee. Ja, maar er zijn ook situaties binnen het Poolgebied waar. en, en daar, daar heeft men. of daar vreest men voor. Als dat ijs steeds verder afsmelt, wat op het ogenblik gebeurt... er is nog zo'n 50% van het zeeijs over in de, de Arktische Oceaan. En als dat ijs steeds verder wegsmelt... dan betekent dat ook dat de voedselbron van de ijsberen steeds verder wegkomt van land. En ze hebben toch land nodig om zich voor te planten. Nou, als die afstand als die steeds groter wordt tussen het, het voortplantingsgebied en het jachtgebied... dan komt ook die ijsberen in problemen. Maakt u zich zorgen over het Poolgebied? Want er is heel veel over te doen. Ja, ik maak me daar uh, zorgen over in, in de zin van dat het gebied aan het veranderen is. Ik heb in mijn carrière, en ik, ik ben uh, nou, 30 jaar geleden ben ik naar het Poolgebied gegaan. Ik heb het gebied zien veranderen. Ik heb het gebied zien vergroenen. Eh, uh, steeds minder sneeuw, steeds minder ijs. Uh, de, het voorjaar begint steeds uh, vroeger en het najaar begint steeds later. Uh, dus de winterperiode wordt steeds korter. En, en dat is een, uh, uit eigen waarneming, ik bedoel, dan heb ik het helemaal niet over wetenschappelijk onderzoek uh, naar klimaatverandering of wat dan ook, maar uit eigen waarnemingen heb ik dat gebied dus echt zien veranderen. En ook de dieren- en plantenwereld zien veranderen. En daarmee ook de cultuur waarschijnlijk, waar u het eerder over had. Ja, de, de cultuur, maar daar zijn een heleboel andere factoren die daar een rol bij spelen. Dat, dat gaat niet alleen om een natuurlijke uh, omgeving die verandert. De, in Siorapeloek, een, een klein plaatsje in het noorden van Groenland, uh, eigenlijk het noordelijkste plaatsje in Groenland, daar heeft men, uh, loopt men rond met uh, telefoons. Uh, en daar heeft men uh, uh, dekking. Dus je kunt daar gewoon vandaan bellen. En dat was een paar jaar geleden was dat nog niet mogelijk. En dat is één voorbeeld van hoe die wereld alsmaar kleiner wordt. En hoe ook de mensen in die wereld, die mij zo boeit... steeds meer betrok, uh, bij uh, het centrum betrokken raken. En massatoerisme, dat, dat klinkt vreemd, maar u bent nog nooit op de Noordpool geweest. Maar je, je kunt daar tegenwoordig gewoon een reis naartoe ja, boeken. Nou ja, dat is, dat is waar. Als je, als je voldoende geld hebt, dan, dan is het mogelijk om met een Russische nucleaire ijsbreker... bijvoorbeeld in een paar dagen naar de Noordpool te varen. Dan op de Noordpool te gaan staan en je vlag uit te spreiden en een foto laten maken. En dan heb je de volgende verjaardag een prachtig verhaal. Dat is allemaal mogelijk op het ogenblik. We gaan uh, uh, luisteren naar een fragment. Dat gaat over een, uh, een, een vlag op de bodem van de zee bij de Noordpool. A normally subdued Canadian government has reacted with anger to the Russians. Their foreign minister saying, "This isn't the 15th century. You just can't run around the world planting flags and claiming territory belongs to you." And a US State Department spokesman says, "Whether it was a Russian flag or a rubber flag or a bedsheet, it doesn't matter. It doesn't have legal standing on Arctic resources." Ja, dat is ook nog aan de hand. Er wordt eigenlijk heel veel ruzie gemaakt over... van wie het gebied nou uiteindelijk is. Nou, er wordt, er wordt niet echt ruzie gemaakt. Uh, men probeert juist de, de grensconflicten... probeert men bilateraal op te lossen. En we hebben ook een aantal voorbeelden dat dat gelukt is. Bijvoorbeeld het grensconflict tussen Noorwegen en Rusland. Dat is onlangs opgelost door een overeenkomst te sluiten... en het gebied in tweeën te delen en die grens... Uh, vast te stellen. En datzelfde is gebeurd in uh, de Beringstraat... bij de grens tussen de Verenigde Staten en Rusland. Rusland probeert uh, dit soort zaken bilateraal op te lossen. Voor de rest zijn er natuurlijk wel wat overlappende claims... en dat heeft alles te maken met UNCLOS... United Nations Law of the Sea... En op basis van UNCLOS, dat is een overeenkomst die uh, de staten op aarde ondertekend hebben. Op basis van UNCLOS kun je je eigen exclusieve economische zone kun je uitbreiden. En als je kunt aantonen dat de, de helling van het continentale plat geologisch gezien hoort bij het deel van het continentale plat wat van jou is. En dan kun je je uh, zone die je mag gebruiken, laat ik het zomaar even zeggen. Uh, die kun je dus uitbreiden met uh, soms 150 mijl. Dat zegt het dat, dat landen ineens mm. nu uh, ja, interesse tonen in stukken uh, Noordpool. Dat wil dat zeggen dat ze uiteindelijk toch denken dat daar iets te halen valt? Nou, dat, dat, dat is denk ik het, uh, het grote punt. Uh, de verwachtingen zijn groot. De Amerikaanse geologische dienst heeft een, uh, een, een inschatting gemaakt van het aantal... nu nog te ontdekken... Uh, fossiele brandstoffen, olie en gas, in het Poolgebied. En dan komt men tot getallen, nu nog te ontdekken... Hè? Dat, dat is heel belangrijk, van 13% olie en 30% gas... van de nu nog op de, deze wereld te ontdekken a, uh, aardolie en aardgas dat zou dan in het Poolgebied aanwezig zijn. Dat zijn die verwachtingen. Maar niemand weet of dat werkelijk het geval is. En je hebt het idee dat uh, met name de kuststaten... dat zijn de vijf staten rondom de Arktische Oceaan... dat die al anticiperen op uh, de schatten die eventueel aanwezig zijn in dat gebied. En daardoor ontstaat deze conflicten. Want als er meer ijs smelt, wordt er ook meer toegankelijk natuurlijk. Dat komt ook nog. Ja, dat speelt, dat speelt een rol. Maar wat veel belangrijker is, uh, is de prijs voor ruwe olie. Uh, als die prijs voor ruwe olie, als die maar hoog genoeg is... dan, uh, dan, dan stimuleert dat uh, multinationals om te gaan boren. Zoals Shell bijvoorbeeld ook is gaan boren afgelopen zomer uh, ten noorden van Alaska. En zo is Statoil bij Noorwegen aan het boren. Zo'n 45 kilometer ten noorden van Hammerfest. En zo is Rosnes, samen met ExxonMobil aan het boren in de Karazee. Dus. Uh, het is vooral de prijswerking. Uh, het moet uh, voldoende opbrengen om die enorme kosten... Die, het met, die, die, die die moeilijke omstandigheden met zich meebrengen... om die te kunnen dekken. U deed veel onderzoek naar de walvisvaart... en inmiddels uh, niet meer bestaande cultuur eigenlijk... of niet meer bestaande uh, tak van de economie. En en passant heeft u eigenlijk iets gezien dat ook aan het verdwijnen is. Dat er waarschijnlijk over twintig jaar helemaal niet meer is. Een, een beschaving, een gebied... Ik weet niet hoe u dit bedoelt. Nou ja, ik bedoel de een, een soort van ironisch. Dat, dat u ja? iets ging bestuderen daar. Wat ja? er al lang niet meer was. Ja. En dat wat u onderweg vond, trof. En wat u zo aansprak. Dat dat er straks hmm. ook niet meer is. Nou die, die, die, die walviscultuur. Uh, die, die, die is er natuurlijk niet meer. In die zin hebt u gelijk. Uh, hoewel bepaalde landen. Japan, Noorwegen. Nog steeds uh, met walvisvangst bezig zijn hoor. Uh, maar. Die cultuur uh, die is wel blijven bestaan in onze musea... en uh, in, in, als onderdeel van onze historie, van onze cultuur. Dus in zoverre is die nog wel degelijk aanwezig. Maar misschien wordt het wat u verder zag... alles, misschien wel het hele Poolgebied... zoals wij het nu kennen, ook iets museaals. Nou, dat, dat, dat is mogelijk. Uh, dat kan ik niet helemaal beoordelen of het iets museaals wordt. Maar ik hoop wel dat de landen die daar het meest bij betrokken zijn... Uh, dat die op een gegeven moment verstandige afspraken maken... over het gebruik van het gebied. Er leven dieren die volstrekt uniek zijn uh, op deze aarde. En ik denk dat daar in de vorm van een verdrag... of in de vorm van uh, no-go-areas... Uh, of verdient, in de vorm van natuurreservaten... Uh, bescherming. Dat, dat gebied uh, beschermd gaat worden. Dank Laurens Hockerbord, hoogleraar Arctische en Antarctische studies. Dit was het labyrint voor deze week en iemand heeft inmiddels al zijn woonboerderij van 1600 vierkante meter in de aanbieding gedaan voor onderzoek naar het binnenklimaat daar. Volgende week zijn we er weer op onze website wetenschap24.nl. Reacties zijn welkom labyrintradio@tvp.nl. Fijn dat u heeft geluisterd. Nog een hele fijne avond.